dur Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de brand vanochtend in de havenstad Sevastopol... op de door Rusland bezette Krim zijn tien olietanks vernietigd. Dat zegt een lid van de Oekraïnse inlichtingendienst. Hij zei niet dat Oekraïne verantwoordelijk was voor de aanval van vanochtend... maar noemde de explosie wel godstraf... voor de Russische aanvallen op Oekraïnse steden gisteren. Volgens Kiev kwamen daarbij zeker 25 mensen om het leven... onder wie een aantal kinderen. Ook komende week gaan medewerkers van distributiecentra van Albert Heijn door met staken. Dat betekent dat er ook de komende dagen nog lege schappen zullen zijn in sommige filialen van de supermarktketen. Een akkoord over een nieuwe CAO voor het personeel in de distributiecentra lijkt nog ver weg. Albert Heijn stelde een loonsverhoging van 8% voor, maar vakbond FNV zegt pas weer om tafel te gaan als er een minimale verhoging van 10% komt. In de haven van Delfzijl is brand ontstaan in een transportband. Op beelden is te zien dat daar veel rook bij vrijkomt. De brandweer heeft daarom een NL-alert verstuurd naar de omgeving van Delfzijl. Inwoners worden daarin opgeroepen om uit de rook te blijven.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 De Formule 1 sprintrace in Baku in Azerbeidzjan is gewonnen door Sergio Perez, de teamgenoot van Max Verstappen. De tweede plaats was voor Ferrari-rijder Charles Leclerc en Verstappen eindigde op de derde plek. Morgen is de Grand Prix van Baku. Charles Leclerc start dan op pole position en Max Verstappen start van de tweede plek. Het weer op veel plaatsen zonnig en droog. Het is 14 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig. In de middag wat meer bewolking bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file in de Streek in beide richtingen op de N208 bij Lisse. Momenteel 20 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Darling, can't you hear me cry? I just need your vibe, sorry, Sailing home across the ocean. Sailing home, we're going to be free. Down below, the cruise the cruising motion to defy the violence of the sea. Feeling Praying for A sign of Distant light a Feeling young And feeling strong Dat was hij dan, Piet Veerman en uh, René Vroger. En in de studio aanwezig hier bij Entertainer voor You, Ja, Erik Jaspers. Ja, even kijken hoor. Deze. Zijn we gelukt? Uh, die? Ja, bijna. Nou? Hallo Rob. Ja, ja, ja, daar zijn we. Ja, we zijn er. Hé, hey, Erik, welkom. Ja, goede, uit dat, uh, goedemiddag. Uit dat uh, hoge uh, ja, noorden, hè? Nee, uit het, of, uh, uit het uh, diepe zuik. Eindhoven, Eindhoven. Ja. Eindhoven ja. Ja, ja. Dat was het. <laughs> Dat is net de andere kant. Ja, inderdaad. Uh, uh, ja, welkom nogmaals. En, uh, ja, vertel eventjes wie je bent, waar je vandaan komt... wat je doet zo nu en dan, uh, naast het zingen of zing je alleen? Uh, ik, ik doe nog van alles. Oké. Okay, mijn naam is uh, Erik Jaspers en ik kom uit Leende... een dorpje vlakbij Eindhoven. En uh, ja, ik ben al uh, vanaf mijn zesde bezig met, uh, met het maken van muziek. En is dat uh, eigenlijk met de, met de, de, de borstel of uh, de tube tramper staan voor de televisie? Of, uh? Uh, nou, het is een beetje. Uh, ja, mijn, mijn vader speelde vroeger op, uh, op orgel. En uh, dat heb ik eigenlijk. De uh, of, uh? Ja, een, een, uh, meer zo'n thuisorgel. Uh, ah, okay, okay, ja. En dat heb ik toen van hem overgenomen en van daaruit ben ik eigenlijk uh, ja, een, beetje, een beetje de muziekkant op gegaan. En ja, heb ik altijd gespeeld in bandjes en, uh, en duo's. En sinds 2019 uh, ben ik begonnen met het schrijven van eigen liedjes. Oké. Okay. En, en je, je speelt zelf ook, uh, hoortgoed, neem ik aan? Ja, ik speel uh, ja, toetsen, accordeon, uh, een beetje gitaar. Wat, uh, accordeon ook dus? Ja. ja Oké. Okay. Dus dan, nou ja, dat zijn een van de weinigen nog, denk ik. Er zijn er niet zo heel ja, veel het meer. Ja, het worden er uh, steeds minder. Worden, ja, klopt ja. inderdaad, ja. Ja, het is zonde, want het is een mooi instrument. Het is een, een heel mooi instrument. Ja, ja. ja. Hé, hey, en... Um, nou ja, sinds 2019 schrijf je zelf. Ja, klopt. Uh, waaronder ook uh, allemaal door jou? Ja, dat is uh, mijn uh, meest recente single van, uh, van eigen hand inderdaad. Ja, de, de nieuwe single dus die, uh, die je uitgebracht hebt. Ja. En uh, Laten We Dansen, is, die, is dat er ook één? Ja, dat was de vorige. En die, die uh, uh, heb je zelf geschreven, neem ik. Die heb ik ook zelf, zelf geschreven, ja. Ik heb in uh, 2016... Uh, ben ik eigenlijk begonnen zelf als uh, producer zijnde. Ja. En uh, ja, ben ik een beetje stap voor stap uh, begonnen. En in 2019 uh, heb ik mijn eerste single gereleased bij uh, Rood dit Blauw. Oké, okay, en, en, en uh, ja, hoe kwam dat zo ineens dat je zelf begon te schrijven eigenlijk? Nou, die wens die had ik eigenlijk al, uh, al heel lang. Um, en in 2017 overleed een hele goede vriend van me. En toen heb ik op zijn afscheid ook een, een nummer geschreven. Okay. En, en van daaruit ben ik eigenlijk weer, ja, weer een beetje ja, verder gegaan... Met, met het schrijven van muziek. Oké. Okay. Ik uh, denk dat we nou naar je nieuwste single moeten gaan, denk ik. Want uh, hoe, is, uh, hoe is deze single ontstaan? Ja, die is een beetje ontstaan in... Uh in de tijd dat we weer een beetje snakten naar nou, mooi weer... En, uh, en leuke dingen doen. Ja, dat, dat, nou, mooi weer is het vandaag sowieso. Dus, ja, inderdaad. Ja, hier wel. Bij ons is het ja. dan iets minder. Maar, uh, ja, nee, maar goed. Uh, ja, het is hier ook behoorlijk minder geweest. Maar goed, uh, ja. Uh, ja. Ik heb gezocht naar een, een vrolijk melodietje... Met, met lekkere, frisse klanken en een, uh, en een gezellige tekst. En uh, daar is Allemaal door jou uit ontstaan. Oké, okay, ik denk dan maar even gaan beluisteren. Lijkt me leuk. In de juist versin, allemaal door jou. Laten we klinken, klinken op dit mooie moment, laten we klinken. Omdat jij hier bij me bent, laten we klinken. Op deze mooie dag, omdat het altijd klinken mag. Laten we lachen, laten we lachen met elkaar kom op te lachen. Omdat het mag vertrouwen, laten we lachen. Om ons geluk, groot en klein, het is te mooi om waar te zijn. Want het komt allemaal door jou, wat ik je eigenlijk zeggen wou. Ja, het komt allemaal door jou, door jou, door jou dat ik zo van dit leven hou.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 Dat je nu dicht bij me bent Als ik mijn ogen Heerlijke, heerlijke klanken. Ja, ja dank je. Ja, je. Eigenlijk word je er vrolijk van een zeker met zonnetje erbij. Ja, dat, dat was wel de bedoeling in ieder geval. Ja, nee, maar het is echt een plaat dat je zegt van. Hè, die die, die keer ergens langs de strand en uh, ja, kun je die lekker hard rijden. Ja. ja, ik had al op Facebook geplaatst vanmiddag. Uh, misschien dat we dit kunnen vervangen door het, uh, van, uh, in plaats van het Wilhelmus tijdens de Dutch Grand Prix. Ja, nou ja, ik denk dat daar uh, uh, meest. Uh, ja, daar kun je wel er mee mee. veel, veel, veel gaven voor zijn, ja, laten we het zo zeggen. Ja, een leuk sfeertje. Ja, ja. Hey, en, en, je bent ook Formule 1-fan? Nou, een beetje. Maar ja, natuurlijk als je een Nederlander hebt die, die mee voorop rijdt, dan, dan worden we Nederlanders. Ja, en dan een mooie fan, enthousiast. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Net zoals het Nederlands voetbal, hoe ver ze komen, des te leuker dat het. Ja, wordt. dan ja, hebben we een ja, ja, heel ja, veel ja, fans. Ja. Ja. ja. Nou ja, goed. Je, je, je kent het plaatje van helemaal Blood en die Vriend is. Ja, als je wint, uh, heb je vrienden. Zo ja, is het. Inderdaad. Hey, uh, de vorige single, Laten We Dansen. Ja. Uh, wat, wat kun je daarover vertellen? Ja, dat was een, uh, een nummertje toen wij net uit uh, de, de coronaperiode kwamen. En ook allemaal toe waren aan, uh, aan een stukje vrolijkheid in het leven. En uh, daar heb ik toen het liedje Laten We Dansen opgeschreven. Want uh, ja, als je danst, dan uh, krijg je goede zin dan begin je te ja. lachen. En dan heb je zin in een feestje. Ja. En uh, ja, dat was eigenlijk het verhaal achter ja. uh, Laten We Dansen. De feestjes waren toen heel erg beperkt. Ja, we hadden toen niks. Ja. <laughs> nou ja, er was wel wat natuurlijk. Maar dat mocht niet meer als... Uh, er waren periodes van 50 tot 100 man. Ja. Uh, als daar genoeg ruimte voor was, dan uh, uh, daar heb jij niet aan meegedaan. Nou ja, ik, ik heb te weinig te vieren <laughs> gehad. Het enige voordeel wat ik had is dat, uh, dat we heel veel tijd hadden om, uh, om iets te maken. En uh, ja, Ik heb toen uh, ja, diverse muzikanten uitgenodigd om uh, in de studio uh, te komen spelen. Ja. Van een uh, blazersexie en een achtergrondzangeres en een drummer en een bassist. En, uh, ja, dus ik ben wel lekker, uh, lekker doorgegaan dat, in die tijd. In, als je in de dan zo'n hobby achter de hand hebt, dan, uh, ja, dan, dan kun je daar wel... Uh, die positiviteit ik ja, proberen ja, ja, ja. te halen in ieder geval. Ja, want er zijn meerdere uh, artiesten geweest die dat gedaan hebben. Ook via YouTube trouwens. Ja, ook ja. En daar hebben ze een, uh, een livestream uitgezet. En uh, ja, optredens gedaan eigenlijk in een, uh, ja, een lokaal studiootje ergens. Ja. ja, dat heb ik ook wel eens uh, gedaan met een of ander uh, tv-programma uh, was dat. Van uh, uh, Oranje? Nee, het was meer een lokaal... Uh, Opzet in een in bos was het, geloof ik. Oké. Okay. Muziekcafé Brabant heette het, dacht ik. Oké, okay, ja, je hebt verschillende. Ja. inderdaad, dat soort. Uh, uh, muziekcafés. Ja, en dat, dat de, waren wel uh, op zich wel leuke initiatieven om daar uh, iets mee te doen. Uh, uh, uh. En ik heb heel veel in de, in de zorg gewerkt toen dat tijd als, uh, als muzikant. Om de mensen een beetje op te vrolijken. ja, ja. je werkte zelf in de zorg? Of, uh, nee. Of, of was het uh, echt. Nee, uh, als nee als maar muzikant. dan was het meer als muzikant. Om, oh. uh, ja, om de mensen een beetje een, een hart onder de riem te steken. Ik heb toen ook het liedje, in het begin van de coronaperiode, heb ik het liedje Goed dat jij er bent geschreven. Dat was meer voor de, voor de mensen die werk, werkzaam waren in de zorg. Ja. En uh, ja, dat heeft ook veel reacties opgeleverd uh, ja, voor dat, mensen die uh, daar ook wel uh, ja, een goed gevoel bij kregen. Ja, daar heb ik inderdaad wel eens wat, wat dingen van uh, voorbij zien komen. Ja. <laughs> we hebben hier ook, uh, ook uh, klaar staan eigenlijk voor uh, zometeen. We gaan eerst draaien, laten we dansen. Lijkt me gezellig als die wil dan. Ja, ja. Hij doet het. We praten steeds van een keuze. Een grote stap, een serieuze. Ver weg van alles wat je kent. Ik daag je uit voor dit moment. Ik weet zeker dat jij er klaar voor bent. Open nu eindelijk je ogen. De hemel staat al lang vol regenbogen. We kijken achter het gordijn, de toekomst zal er voor je zijn. We beginnen samen, samen in het klein. Laten we dansen tot de zon weer ondergaat. We dansen door tot die weer aan de hemel staat. Dansen drijven wij dan de duivel uit de nacht en dan zie je. Dat het leven naar je laat. Laten we dansen tot de zon weer ondergaat. We dansen voor de weer aan de hemel slaat. we dansen, ga de dansen van het leven te gevoel. Dan ontspringen wij de dans en komt het goed. Kom nu maar heel dichtbij. Leg jouw lippen op de mijne. Zingen dezelfde melodie In een perfecte harmonie Doet dat het liefde met jou en mij Of niet. Het avontuur zien we bij Niet laten liggen Dat zij. We nemen samen deze afslag En we kijken om ons heen Gelukkig zijn, dat doe je niet alleen Laten we dansen Tot de zon weer ondergaat We dansen door de dansen Dat het leven naar je la Laten we dansen tot de zon weer onder. we dansen. Ja, heerlijk. Ja. Ja, toch? Ja, dank je. Ja. Hey, uh, we hadden het er net al eventjes over. Uh, voor mensen ja, in de zorg. Uh, goed dat jij er bent. Uh, ja, dat was die periode. Ja, we, we gingen toen eigenlijk net op slot. Ja. En, uh, ja, er was ineens helemaal niets meer. Nee. En... Uh, en ik weet nog dat ik s'morgens in de thuis. Stond. De, de, de, deze was op het randje, zeg maar, uh, dat hij uitkwam. Um, of was het nee was ik, het toen al? Ik heb hem toen pas geschreven eigenlijk. Ah, Oké. Okay. De, de, de eerste tijd, zeg maar, van de corona dan. Ik weet nog dat we de, de persconferentie van de, van de premier hebben gehad. En dat hij ja. zei ja. uh, let een beetje op elkaar. Ja. En uh, mijn, mijn jongste zoontje die zat toen net op school. En, uh, en die zei op een gegeven moment, uh, ik heb hem. Uh, een kaartje in de bus gedaan bij de buurman. En, uh, die woont dan alleen. En, uh, en daar had hij dan opgezet... Uh, Hoi Arie, groetjes Niels. En ja, dat vond ik zo'n bijzondere uh, gedachte van dat kind. Dat hij uh, die, die man zo belangrijk vond. Ja. En, uh, en andersom was dat voor die man natuurlijk ook heel belangrijk... dat dat, ja, dat, dat, dat, dat kind uh, dat voor hem deed. Ja. Dus ja, voor mij was dat de link... Uh, dat voor allebei de personen... Ja, dat het goed is dat je er bent. Ja, en, dat, en dat ging dan door op mensen in de zorg... in de, de supermarkten. Ja, is dat niet met een commercial? Uh, dat er iets was... Uh, in ieder geval een filmpje was gemaakt... op, op YouTube of zo? Ja, ik heb toen uh, allemaal mensen benaderd... of ze zoveel mogelijk uh, uh, filmbeelden... van, uh, van acties ja. die gehouden werden. Ja, ja, ja, ja. En ik heb toen wat foto's gekregen... van mensen en, en mensen die op gingen treden... En, en dat soort dingen. En die heb ik daarin kunnen verwerken. Ja, want zeg ik, het staat er nog, uh, ja. staat me nog iets voor de geest... En uh, behalve dan uh, de man die uh, geen actieve herinneringen uh, ja. heeft, <laughs> maar in die tijd ja, dat was een, een belabberde tijd, laten we het zo zeggen. Laten we eerlijk zijn uh, voor iedereen, ja, uh, en zeker ook uh, voor de artiest die daar uh, zijn boter om mee moet uh, verdienen. Dat was een drama, ja, inderdaad. En uh, die tijd laten we maar gaan, achter ons zeker. Weten. <laughs> Hey, um, ja, ik zou zeggen. kondig jij me van? Uh, nou, beste luisteraars uiteraard. van ZFM. Hier is Erik Jaspers met het nummer. Goed dat jij er bent. Ik zie een kind. Met in zijn hand een zelfgeschreven kaart deze keer niet van zijn vakantieadres, maar gewoon uit zijn eigen straat. Hij loopt naar de hoek: daar woont een man alleen bij wie niet altijd alles meer vanzelf gaat, op zijn gezicht, een kleine klimlach. Door die jongen die laat zien, dat hij voor hem altijd bestaat Wat is het goed dat jij er bent Dat jij er voor die ander bent Wat is het goed dat jij er bent Dat jij jezelf hierin herkent Ik zie een dame op een fiets door haar tranen ziet ze bijna niets Door alles wat ze zag er bijna niets meer in de schappen lag De wereld is veranderd Niet op één dag, maar wel heel snel oh. Blijkbaar zijn we nu Allemaal hetzelfde het maakt niet uit, arm of rijk, dat zie je nu opeens toch wel. Want is het goed dat jij er bent? Dat jij er voor die ander bent? Want is het goed dat jij er bent? Dat jij jezelf hierin herkent, jij jezelf hierin herkent. Op de bank met in zijn handen een telefoon. Hij is blij even praten met zijn opa en zijn oma. Even geleden was dat nog heel gewoon. Het is goed dat jij er bent, dat jij er voor die anderen bent. Wat is het goed dat jij er bent? Jezelf hier herkennen, ja jezelf hier herkent Het is goed dat jij er bent Dat jij er voor die ander bent Het is maar goed dat jij er bent De reden is bekend Zo, En toen waren we een beetje traag. Ja, ja we waren zo in diep gesprek. Ja ja, ja, ja, ja, inderdaad. Ja, we hadden het nog eventjes over de slechte periodes inderdaad van destijds. En uh, ja, daar kwam dit nummer uit. Goed dat jij er bent. Ja. En uh, ja, het nummer bestaat. Het nummer bestaat. Inderdaad. En de corona niet meer. En de, en de clip bestaat ook nog. En de corona, ja, die zit ons. In ons achterhoofd laten we die maar uh, zoveel mogelijk verdwijnen. Ja, denk. zo is het. <laughs> hey, um, Blij. Ja, dat wat was, was dat? Mijn, uh, mijn tweede single. Ja, wat. Uh, wat uh, hoe is deze ontstaan? Uh, blij. Ja, dat. Oh, nou, dat moet ik even denken. Ja, dat dus, uh, gaat uh, terug naar 2021. 2019. 2019 19, 19, ja, ja, ja. ja. Ja, dat is al een tijdje. Dus dat, geleden. Uh, Alweer een jaar of vier terug. En ja. in die tussentijd natuurlijk hoop gebeurd. Ja, ja, het blij dat was ook een, een, een liedje over, over keuzes maken in het leven. En, uh, die zijn belangrijk. Die zijn heel belangrijk. Ja. En dan is het nog wel belangrijk dat je de belangrijkste keuze maakt. Ja, inderdaad. De juiste, hè? De juiste, inderdaad. Ja. Ja. En dat, ja, dat is ook een beetje een liedje uit de, uit de omgeving ontstaan... Uh, door, door gebeurtenissen en, uh, en, en verhalen van mensen. Ik, ik schrijf ik eigenlijk altijd wel... Uh, wel door op, op dingen die, die mensen doen en vertellen... en uh, ook uh, met nieuwsberichten en dat soort dingen die... ja, als daar speciale zinnetjes uitkomen, dan, uh, dan, dan noteer ik die... en dan, dan ga ik daar op, op borduren. En, okay. en, en blij, dat was ook, uh, was ook een, een liedje van... Uh, als, je, als je zorgt dat je blij bent, dan, dan is het altijd goed. En ja. dat was eigenlijk een beetje... Uh, ja, ja. Maar, maar hoe doe je dat? Ja, door juiste, dat je door je die, de door juiste keuze <laughs> te maken... Ja, ja, maar ja, dat is altijd, ja. Ik, ik zeg altijd de juiste keuze. Ja, wanneer maak je die juiste keuze? Ja, dat kun je alleen achteraf. Je wou, dat bepaalde. wou ik net zeggen. Ja. Dat kunnen we achteraf bepalen of het de juiste keuze is geweest. Maar uh, ja. Uh, dit nummer. Uh, <coughs> ja, sorry. Ik ben, uh, ik ben uh, goed uh, ziek geweest. Dus het is nog niet helemaal weg. Okay. Uh, het, het is aan het slijten, maar. <coughs> Uh, dit nummer is. Uh, heb je dat uh, helemaal alleen.? Uh? Nee, dat is ook uh, met, uh, ja, met, met diverse muzikanten opgenomen. Dus. dus uh, ik uh, probeer eigenlijk altijd wel om uh, een beetje een, uh, ja, een bandgeluid in een plaat te krijgen. En ja. Ja, dat, dat krijg je eigenlijk alleen maar als je de muzikanten uitnodigt. En, uh, ja, ja, nou, ja, ik zeg altijd. Uh, uh, en net zoals de collega's die er net waren. Uh, Draaien af en toe wat vinylsingeltjes. Ja. En, en daar merk je toch dat daar wat... wat uh, uh, hoe zeg je dat? Het geluid, er zit meer diepgang in. Ja, meer warmte, denk ja, ik. Ja, ja. Uh, Muzikale warmte. Dat, en dat, dat, dat ja, is tegenwoordig met dat digitaal uh, uh, gedoe. Uh, ja, eigenlijk mis je dat. Ja, ja je, je hebt natuurlijk wel hele goede... Plugins bijvoorbeeld ja, die wij dan ja, kunnen ja, gebruiken ja, ja. in de studio, maar ja, dat gaat toch niets boven een echte goede gitarist. Nou, ja, ja, ja. Ik, eh, ik zeg altijd eh, een Dixie band of eh, dat klinkt er altijd heel anders als eh, ja, dat is, dat is heel aangestelde muziek, ja toch? Ja. Hey, um, ja we gaan uh, kijken, blij eventjes draaien. Gaan we zo ook nog eventjes iemand bellen? Oké. Okay. Laten we klinken, klinken op dit mooie moment. Laten we klinken, omdat jij hier bij me bent. Laten we klinken. Ja, dat heb je wel eens een klein foutje. Soms heb je van die dagen, dat je eigenlijk iets wilt vragen. Maar je wacht steeds op het juiste moment. Je ligt van nachten wakker. Terwijl je niet mag klagen, maar in gedachten had je dit al lang gepland. Je eigenheid die moet je duur verkopen. Als je op een dag je doel bereiken wil, dan zul je het proberen. Het kan hooguit escaleren, het is voorbij. Ja, voorbij. mezelf gekozen heb voor mezelf dus voor mij. Ik ben blij zo blij bij of blij. want als ik mag kiezen heb ik niets te verliezen dan kies ik voor mezelf dus voor mij na gerommel al die maanden wat is er nou toch gaande wil jij nog verder met mij dat te lang gepraat wat er in gedachten waarde, je gevoelens zet je niet zomaar opzij. Op een dag kan jij weer in jezelf geloven. En zal de zon opnieuw gaan schijnen voor ons twee. Dan zul je het proberen, het hoeft niet te escaleren, niet voor mij. Ik zelf gekozen, heb, voor mezelf, dus voor mij. Ik ben blij, zo blij, mij, of mij. Want als ik mag kiezen, heb ik niets te verliezen, dan kies ik voor mezelf, dus voor mij. Eens dan komt de dag dat wij weer zullen praten over een mooie toekomst voor ons allebei. Geen verwijs op mijn beslissing Want ik heb niet zelf gekozen maar jij Ja voor mij Ja, Toch ja, en zijn we blij? Ik ben ontzettend ja, toch? blij. Ja, de zon schijnt. We zitten in Zandvoort. Ja, ja. wat wil je nog meer? Hè? Uh, eigenlijk niks hè? Nee. Uh, een goed weekend. In ieder geval, ja. <laughs> hey, en um, ja, wat, wat kunnen wij nog meer verwachten van, uh, van Erik Jaspers in de, in de komende tijd? Nou, uh, ik, ik ik ga weer gewoon verder met uh, met schrijven van liedjes okay. en, uh, en uh, ja, zoveel mogelijk optredens doen. Ja. Er uh, ja, staat ik doe... er al wat gepland in uh, er is, uh... Ja, er begint weer volop je uh, leven in te komen. Dus, uh... Muziekvrees op het plein of dat soort. Uh, ja, of, maar of, wel. Of kleinere een, in wat, wat kleinere vormen voor mij dan. Oh, okay. ja, ja, ja. Ja. Dus uh, agenda loopt vol in ieder geval. Ja, ja ik doe veel. Uh, ook, ook wat uh, straatmuziek, uh, zeg maar. Met, uh, met bruiderieën en, uh, en open dagen en dat soort ja. dingen. Ja. En dat begint nu ook weer te komen als de zon begint te schijnen. Ja, en de zomer leent zich daarvoor. Ja, en dadelijk... We hopen in, wel op een goede weer natuurlijk, maar. In oktober dan uh, probeer ik weer de oktoberfeesten uh, te gaan doen. Oké. Okay. Dat is ook een, een De een oktoberfeest uh, hier in Nederland? Of ja, uh, ga je hier in Nederland. Interessant. oké. Okay. Ja, die zijn er genoeg. Dus uh, <laughs> nou, ja, ja, ja, je ziet bijna in elk dorp wel een bocht of een tent mm, yeah. staan. En dan, uh, ja, ja het, groeit, uh, het groeit de laatste jaren wel uh, hier in ja. Nederland. Maar het is wel ontzettend leuk om te doen. Ik, uh, ik ken het vanuit Duitsland. Dus ja, uh, ja daar uh, is het eigenlijk standaard altijd geweest. En uh, ik moet zeggen, het gaat er uh, behoorlijk aan toe. <laughs> ja, maar dat, dat is hier ook wel, hoor. <laughs> ja, ja, ja, ja. We doen maar, dat inmiddels nu ook uh, een jaar of acht, denk ik. Die Duitse muziek. En, uh, ja. Ja, je, ziet, je ziet hier en daar wel dat het echt uit de kluiten gewassen tenten ja, zijn. Waar, ja, ja. waar ooit 4000 mensen in zitten. En dan is het wel echt, echt een dik feest. Ja, want. Uh, nou ja, op, uh, heb jij een agenda trouwens? Staat er ergens op een site? of uh, Ja, mijn optredens heb ik eigenlijk nooit op de agenda in de, op de site niet, staan. Niet, nee, oké. Okay. Uh, volgen kunnen ze hier wel? Ja, mensen kunnen mij volgen op Facebook en een beetje op Instagram ja ik ben er nog een beetje mee bezig om daar okay, ja, een beetje aan het uitzoeken in, wat, te, uh, in te zoeken ja uh, en uh, TikTok en uh, uh, nou ja YouTube was je ook mee bezig hè, volgens mij ja YouTube staan we ook op inderdaad uh, via via Heetbal? Uh, ja en uh, nou ja TikTok niet nee TikTok ze staan nog niet nee. te springen te dansen en, uh, nee zover <laughs> ben ik nog niet uh, gekomen oké okay. snap je het ook niet nee ook niet oké okay, okay. nee. uh, ja, eigen site. Ja, website wel. Ja, en die is? www.erik-jaspers.nl oh, okay. En uh, mochten er de mensen zijn die zeggen van... Uh, ik vind het wel uh, hele mooie muziek... ik zou ook wel graag zo'n liedje willen... dan uh, kunnen mensen mij vinden op ebanstudio.nl en dan uh, als mensen interesse hebben... dan uh, mogen ze bij mij langskomen. Hoe heet dat het, het zij? Eban Studio. Oké. Okay. We gaan er nog eentje draaien en dan gaan we eventjes bellen. Is prima. Ik kan al nachten niet meer slapen, denk alleen nog maar aan jou Hoe we lachen, hoe we vrijen, Schrijf me op want ik ben gek van jou Zit ik naast me waar ik van hou, toch denk ik nu aan jou Is het lust of is dit liefde, haal me vast want ik val hard voor jou Ik speel gevaarlijk spel Ik kan me echt niet meer beweren. Zit vreselijk in het nauw. Het tijd is niet te keren. Maak me leeg, want ik zit vol van jou. Ik speel gevaar. Gioswikkers en uh, ja, dat allemaal hier vanaf de tolweg 10A in Zandvoort en oh, dan, ja, op de 6, En DHB plus 6A rondom Zandvoort, Amsterdam. En ga zo maar door. Aan de lijn hebben we Harjan. Harjan, een hele goede middag. Ja, een hele goede middag. Je bent al uit de panty. Jazeker, ja, zeker. <laughs> Hey, ja, vertel eens eventjes. Deze nieuwe single, hoe kom je erop? Ja. Nou, uh, eigenlijk de, de single zelf uh, is eigenlijk al vijf jaar oud. En die, en die had jij nog op de plank leggen? Uh, nou ja, ik, uh, Pascal de Vormer, wellicht uh, zegt hij naam iets. Ja. En uh, die schrijft natuurlijk voor heel veel artiesten liedjes. Klopt. Ja. En zo nu en dan schrijf ik nog wel eens een tekst voor hem. Aha. En in 2017 kreeg ik een melodielijn van hem. Echt een demo-bandje, weet je wel, een keyboard -riedeltje. Ja, Net ja. alleen een stukje tekst, uit zijn ik voor de rest helemaal niks. Dus ik heb daar een tekst op geschreven. En dat liedje ja, is eigenlijk gewoon altijd zij blijven liggen. Oké. Okay. En uh, vorig jaar ben ik eigenlijk van, van alles veranderd. Uh, van label, van, van studio, van plugger. Ja. En toen dacht ik, waarom neem ik nou dat liedje zelf niet op? En zo is het eigenlijk gekomen. Oké, okay, dus, dus inderdaad wat, wat langer op de plank. En uh, ja, eigenlijk weinig mee gedaan. Ik dacht gewoon helemaal niks. Ja. Tot, tot, tot, ja. tot, tot, tot, tot op een goede dag eh, het zonnetje ging schijnen. En dacht van, joh, laten we dat eens gewoon eventjes uitbrengen. Ja, maar ik, nou ja ik heb wel best vaak aan andere artiesten laten horen. En ook wat doorgestuurd. Zei, jongens, weet je, wie kun je hier wat mee? Of wat dan ook. Ja. Maar niemand pakt hem op. En toen dacht ik, nou ja, weet je, dat doe ik gewoon zelf. Maar ja. het blijft gewoon goed, goed in je hoofd hangen. Dus ja, dat is toch goed teken. Ja, toch? Uit de panty. En ja. dat is de titel. Ja, ja klopt. Klopt. Ja, Jan, uh, heb je nog meer op de plank leggen wat, uh, wat deze zomer uitgekomen? Uh, nou, er ligt nog niets op de plank, maar ik denk dat de volgende single ergens, denk ik, augustus zoiets zo gaat uitkomen net na de zomervakantie, denk ik. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, ja, het hangt er vanaf waar je zit natuurlijk. Ja, ja, klopt, klopt, klopt, klopt. Ja, of, of eind, eind, eind uh, augustus. Eind augustus het, inderdaad. Ja, dan. Uh, ja. Dan heb iedereen zijn vakantie ja. wel een beetje gehad, denk ik. Ja. Ja, daarom, daarom. Kijk, en als je hem iets te vroeg uit gaat brengen, ja, dan heb je natuurlijk al die, die zomerhitjes die er dan voorbij komen. En dan knult ja, ja, ja. hij daar een beetje in. Dus, nou ja, uh, kijk, uh, misschien, misschien een zomerhitje uitbrengen. dan? Uh, ja, het kan ook alleen. Weet je, het nadeel is met een zomerhitje: er zijn er heel veel. Ja. En dan, moet, dan, dan is het risico om, gewoon te klein zeg maar, dat hij uh, de aandacht krijgt die hij zou moeten hebben. Zelf met Carnaval. Ja. Uh, dit liedje hebben we bewust over de, de, de carnaval ingetild... ...om het pas in maat uit te brengen niet met carnaval. Ja, ja. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dus, ik bedoel, er komen zoveel carnavalsliedjes... ...en dan krijgt het liedje gewoon niet de aandacht die die zou moeten hebben. Ja, dus, nou ja, maar goed... Een uh, Zomerse plaat is natuurlijk uh, uh, ja, een beetje Spaanse klanken erin. En uh, je hebt wel wat. Ja, klopt, klopt, klopt, klopt, klopt. Maar ja, weet je, er ligt nog niks, hè. Dus weet je, we gaan zitten... Uh, ...dan ontstaat er een liedje. Zo gaat dat vaak. Ja, ja, ja. Ja, en wat er dan uit de pen komt, ja, dat is van tevoren helemaal niet te bepalen. Nee, nou ja, ik, ik, ik weet het. Soms een uh, je te repeteren, inderdaad, en dan... Uh, ...ja, dan komen daar verrassende dingen ineens ja. uit. Ja, of je hoort ergens op straat een slogan of zo, weet ik veel... En ...dan uh, ja, uh, uh, ga je erover op borduren en dan komt, uh, ja, komt er iets uit de pen. Ja. Hey, kunnen ze jou ergens volgen? Ja, Jazeker nou ja, Facebook uh, en Instagram zanger Harjan. En uh, je kan even op mijn website kijken harjan.info, die is nog een beetje een aanbouw, maar je kan het in ieder geval iets vinden. Ja, voor de, voor de mensen thuis, uh, niet Arjan. Uh, maar ja. Harjan met een H. Harjan, hebben we een H ervoor. Ja, als ja, laagje ja. geboren en ik zei een H voor, ja. ja. <laughs> dus uh, ja, nee, gewoon, uh, gewoon zanger Harjan en dan uh, kom je mij op Facebook tegen en, en uh, Instagram. Ja, YouTube. Uh, ja, juist in Spotify ben ik gewoon te vinden. dus overal. Bij mijn liedjes wel weer voor, zeg maar. Ja, toch? Ja. Agenda staat er ja. ook op? Nou, agenda heb ik er bewust niet opgezet. Want daarbij, ik, nou, wat ik net al zei, ik bedoel, de, de, de, de, uh, mijn website zijn we nog een beetje mee bezig. Ik heb even de voorkant veranderd, want ik was een beetje Ja. Dus uh, de dus agenda komt er straks wel op. Maar uh, meestal post ik wel waar ik sta. Dus als je me gaat volgen op Facebook, komt ah, ook uh, via Facebook, dan uh, kunnen ze je, ja, je altijd volgen waar je komt. Ja, zeker. Ah, Oké. Okay. Hé, hey, Arjan, uh, ik zou zeggen, dank uh, voor jouw uh, uitleg en tekst en noem maar op. Nou ja, jullie bedankt voor de tijd en aandacht, hè. Ja, graag gedaan. Tot ja, ja. En wij zijn wel aankondigen, dan ga ik hem draaien. Ik ga dat gaan we zeker doen. Nou mensen, ik wens jullie al een fijn weekend. En luister naar mijn nieuwe single Uit Z'n Hé, hey, goed weekend, Arjan. Goed weekend. Hey, dankjewel. hoi. Hoi hoi. Hoi. Hoi. Zaterdagavond We gaan er weer lekker op uit Gezellig met al onze vrienden Nemen we een besluit We gaan weer naar ons bruin cafeetje De tap stond al lekker weer door Het wordt alweer heel snel gezellig So fancy Uit z'n Dat was hier dan, Harjan en Uit Zijn Panty. Ja, mooie tekst, Erik. Ja, we hadden het er net over, Het is lang geleden dat ik uit de panty ben gegaan. Ja, ja. <laughs> Volgens mij heb ik er nog nooit in gezegd. <laughs> nee, nee ik, voor zover ik weet het ook niet. <laughs> of ze moeten maar als een. Uh, uh, hoe noem je dat? Doen ze altijd de groenten, groenten drogen, toch? Me, dat doen ze in een panty en dan draaien ze toch? Oh ja, dat <laughs> heeft nooit gedaan <laughs> Ik weet niet of mijn moeder dat gedaan heeft toen ik net geboren werd. Maar nee, wij hadden gewoon zo'n <laughs> apparaatje om de sla te drogen op de, de aarde. Ja, ja, inderdaad, ja. waar je nu een apparaat voor je hebt, ja. ja. Hey, maar um, ja, nog eventjes, dan uh, ga je weer richting uh, Eindhoven. Ja, ik loop daar ook nog een, uh, een blokje om, denk ik, hierover ja, het stand. eventjes uh, lekker over de boulevard nog, Ja. Uh, uh, ja. Uh, Waar kunnen we eerlijk zien over een uh, aantal jaar? Ja, ik, ik hoop overal. Dan hebben we het goed gedaan. Ja, want ben je uh, eigenlijk ook voor plan om uh, teksten te gaan schrijven... maar dan niet voor jezelf? Ja, ik wil inderdaad uh, met, ook met, met mijn studio meer... Uh, ook voor andere artiesten gaan werken. Inderdaad. Ja, want je hebt een eigen studio, hè? Ja. eigen label... Nou, label niet. Dat doen ik, niet. Ik, ik uh, zit nu... Uh, nog nu nog bij, uh, steeds onder eigen naam. Rood en blauw zit ik. Ja. Ja. En op zich uh, bevalt me dat ook goed. Want uh, ja, met Ronald heb ik altijd goede contacten. Ja. Hij heeft een groot netwerk. En dat, ja, dat is ook, uh, ook belangrijk tegenwoordig. Sowieso, ja. Dus ja. ja als je op die manier samen zou kunnen werken... dan, uh, dan is dat ook prima. Ja. En, uh, en als je zelf weer een label op moet gaan starten... het, ja, het is allemaal wel een... Uh, een heel gedoe voordat je overal, uh, overal tussen zit. Ja, ja, ik zeg altijd uh, overal alles uh, heeft uh, min en pluspunten. Ja, zeker. En het is maar net uh, of je de juiste keuze maakt. Ja, inderdaad. <laughs> Dan komen we er toch weer op terug. Ja, toch? Ja. Hey, en, um, ja wat, wat, uh, want naast dit werk uh, werk je ook nog ergens anders? Ja, ik ben ook nog uh, plaagdier. Plaagdier? oké. Okay, okay. Dus ja, ik, eh, nou, ik los de... de rest van de week nog veel problemen op ja, voor mensen. Daar hebben we heel veel uh, te veel van hier in Nederland, denk ik. Ja, inderdaad. Uh, want, uh, ja, ik ben er ook bekend mee met, uh, met mijn omtrek dan, met, uh, met het werk. Dus uh, ja. Ja, ik ben blij dat ze er in ieder geval zijn. Ja, wat ik zeggen. Maar mijn hart ligt wel in de muziek. <laughs> en ja. Uh, ja, daar is toch wel de, waar ik steeds meer uh, naartoe uh, ga. Ja, dus uh, eigenlijk uh, zeg je van... Ja, ik wil uh, fulltime artiest worden en... Uh, ja, er zijn, er zijn eigenlijk verschillende paarden waar ik op, dat, uh, op wil werden. Dat is een stukje artiest zijn, een stukje uh, begeleider misschien, coach van, van uh, talenten en, uh, ja, ja. en dan de studio. En dan uh, bij Carré op een billboard uh, buiten, boven de ingang. Uh. Ja, dat zou mooi zijn. En ik, ik heb gehoord dat er uh, in Eindhoven komt op binnenkort nog een plekje vrij. Dus. Ah, oké. Okay. <laughs> hey, um, ja, ik ga nog even een plaatje draaien en dan komen we zo nog eventjes bij terug. Is prima. Janis, en geeft die raam, maar aan mij. Ja, dat was Jannes. En uh, geef die traan maar aan mij. Nou, uh, Jasper. Ja, ik het, uh, hoef het, niet per se in <laughs> Meneer Jasper, dat ja. zit weer op. Ja, dankjewel en, uh, uh, ja, dat ik hier mocht zijn vandaag. Ja, graag gedaan. En uh, ja, hopelijk uh, zie ik je in de toekomst nog wat vaker. Ja, ja we gaan uh, we aan werken in ieder geval. Ja, nou ja, wij ook. <laughs> nou, fijn om te horen. Ja, hey, ik zou zeggen in ieder geval een goed weekend. En uh, een dankjewel. fijne terugreis. En uh, ja, ik zou en, uh, zeggen... Uh, Iedereen nog een even over de boulevard heen. Gaan we doen. En tot de volgende ronde. Dankjewel. Hey, dankjewel he, dat je er was. Tot ziens. Tot ziens, he.